Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag, Nederlandse havenwerkers weggehaald uit Oman. Egypte legt reisverbod op aan Mubarak en zijn familie. En steeds meer jongeren in de bijstand. Het weer bewolkt, vooral in het westen en zuiden af en toe regen. Vanmiddag op steeds meer plaatsen droog. Maar het blijft bewolkt. Vier graden wordt het in het noorden en zo'n zes graden in het zuiden van het land. Morgen ook dan eerst bewolkt. In de loop van de middag breekt hier en daar de zon door. En dan wordt het opnieuw zes graden. De dagen daarna is het droog en zonnig. Het havenbedrijf Rotterdam heeft veel personeel in het Midden-Oosten. Onder meer in Oman. En vanwege het recente geweld in dat land... heeft het havenbedrijf besloten zijn medewerkers uit Oman weg te halen. Zegt directeur Hans Smit. De haven van Sohar, helaas nu uh, mikpunt van, van, van onderste in Oman.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 Er is een blokkade van de haven aan de gang, 24 uur lang. Ja, als het bij die 24 uur blijft, kan de haven doordraaien. Als het natuurlijk langer geblokkeerd gaat worden, dan krijgen we problemen. U zou ook meegaan met een staatsbezoek, wat voor ons nog doorgaat. Hebt u daar nog niks van gehoord? Nog niet. Wij wachten natuurlijk de berichten uit Den Haag over dat staatsbezoek af. Maar u heeft nog niet gehoord dat het niet doorgaat? Nee, ik heb nog verder geen informatie op dit moment. Dirk de Smits van het Rotterdamse havenbedrijf in gesprek met Henrik Willem Hofs. Tienduizenden mensen die Libië willen ontvluchten... worden in Tunesië opgevangen door verschillende hulpinstanties. Volgens Hanna Emmering van het Rode Kruis... kunnen die instanties het werk amper aan. Het is hier zwart van de mensen, echt letterlijk. Dus We hebben gehoord dat er zeker 10.000 mensen per dag proberen over te steken. Uh, en dat er omstreeks 40.000 mensen nog aan de andere kant van de grens... Dus aan de Libische kant zijn te wachten uh, om doorgelaten te worden. Het is niet duidelijk of ze tegengehouden worden... of omdat het gewoon heel langzaam gaat omdat er zoveel mensen zijn. Ja. Nou zei onze verslaggever net van ja de, de opvang, dat zou nog wel eens mee kunnen vallen. Want er zijn genoeg leegstaande hotels, bijvoorbeeld in Tunesië, waar die mensen voorlopig in opgevangen kunnen worden. Werkt het op die manier? Uh, wat ik ervan weet wel, maar het is moeilijk om in te schatten. Wat het Rode Kruis nu doet is proberen om, die mensen, om zeg maar, het verloop van de mensen zo goed mogelijk te coördineren. Uh, om water en uh, voedsel uit te delen, eerst de hulp waar nodig, maar ook gewoon een contact te En tussen mensen die elkaar zijn kwijtgeraakt. Wat ik net hoorde ook, is heel veel mensen zijn inderdaad, eh, alles is in beslag genomen bij de grens. Dus ze hebben geen telefoons om te kunnen bellen met familie of met ambassades of met bedrijven. Ja. Dus er zijn hele grote groepen buitenlanders ook die wachten en hopen dat er eh, ja, transport namens hun bedrijf wordt gestuurd om hen op te halen om uh, terug naar huis te kunnen gaan. En die mensen met elkaar in contact brengen, hoe doet u dat? Er lopen mensen rond met satelliettelefoons natuurlijk om om gewoon praktisch te kunnen bellen en nummers te registreren. Uh, ik heb het team gezien, maar nog niet met ze in contact kunnen treden omdat ze zo druk bezig waren. Maar ik hoop dat ik daar later meer informatie over krijgen. En heeft u zelf voldoende mensen om, om daarbij te helpen? Wat ik weet is dat de halve maand is onze zusbeweging ontzettend hard werkt samen met de, uh, de lokale bevolking eigenlijk, met het verzamelen, van water en het uitdelen van het opvangen. Maar het zijn zo ontzettend veel mensen dat er echt meer hulp nodig is. Ja, uh, meer hulp van mensen en, en, en spullen. Uh, ik denk aan voedsel, medicijnen, is, is dat genoeg voor handen? Vind ik vind het moeilijk om inschatting van te maken. Ik denk dat dat echt meer nodig is op dit moment ook als je het hebt over 10.000 mensen per dag. Dat is niet even aan te drukken en dat is ook niet voor de door de lokale bevolking te verzamelen. Uh, maar de nood is natuurlijk in Libië zelf ook nog eens ontzettend groot. Want daar is een groot tekort aan, uh, aan medische hulpverleners. Gewoon praktisch, mensen die kunnen opereren en verpleegsters. En aan medicijnen, want de voorraden zijn op, raken op. Hanna Emmering van het Rode Kruis, verslaggever Roel Pauw, is uh, ergens anders in dat grensgebied tussen Libië en Tunesië. En hij vertelt wat hij merkt van het toenemend aantal vluchtelingen uit Libië. Nou, je, je merkt het overal. Je merkt het overal. Uh, bijvoorbeeld ook in mijn eigen hotel. Vanochtend uh, zijn er twee bussen met Chinese gastarbeiders uh, aangekomen. En uh, later vandaag worden er nog eens drie verwacht. In totaal moeten hier 220 Chinezen tijdelijk worden gehuisvest. Uh, voor de Chinezen is er dus een, uh, een aardig viersterrenresort uh, weggelegd. Uh, Egyptenaren die ook al Mas deze kant op komen, die zijn iets minder voortuindelijk, heel letterlijk. Want uh, ze hebben over het algemeen geen uh, bedrijf dat hen uh, in de watten legt. Dus ze moeten een beetje voor zichzelf zorgen. Ja. Wat je ook vaak hoort is dat ze eenmaal hier aangekomen geen cent meer hebben omdat ze uh, uitgeklopt zijn door uh, die milities. Dus uh, die worden opgevangen in uh, bijvoorbeeld het theater hier en uh, een, een, jeugd, een jeugdherberg. Duizenden vluchtelingen dus die dagelijks in Tunesië aankomen, is vooral de vraag hoe al die mensen het land weer gaan verlaten. Ik denk dat de opvang nog niet zozeer uh, een, een probleem uh, gaat vormen op de korte termijn. Want de Tunesische kust staat vol met uh, hotels. Uh, en het is nog laagseizoen. Dus wat dat betreft is er capaciteit uh, genoeg. ...mits er ook voldoende geld tegenover komt te staan natuurlijk. Het repatriëren van de vluchtelingen, dat is uh, denk ik een groter uh, logistiek uh, probleem. Uh, want zoveel duizenden mensen, die heb je niet zomaar in één keer weg. Er is hier een uh, vliegveld in de buurt, Djerba, en daar uh, vertrekken wel geregeld. Uh, uh, vluchten van, uh, in de richting van uh, China, Turkije, uh, Egypte. Maar uh, dat gaat lang niet snel genoeg. Uh, daarom is er ook een uh, schip deze kant op gestuurd vanuit Egypte. Het wordt uh, vandaag in de, in de haven van uh, Zarsis, waar ik me nu bevind, uh, verwacht. En dan uh, zal het met uh, enkele honderden tegelijk kunnen. Ondertussen blijft Gaddafi regelmatig de wereld toespreken. Soms zelf, soms via zijn zoon, safe. En vanochtend via woordvoerder. Die klonk redelijk gematigd. Riep de Libiërs op zich te verenigen en zei dat politieke hervormingen mogelijk zijn. Libië is één land. En mensen moeten zich onder de paraplu van dit één unifiede land En als ze politieke veranderingen moeten doorvoeren, zijn ze welkom. We voelen allemaal de noodzaak daarvoor. Maar dit leidt ons naar een heel donkere toekomst. Maar zoals het nu gaat, staan we aan de rand van een donkere toekomst. Al dus die woordvoerder van Gaddafi, Hij waarschuwde voor islamitische militanten die van Libië een Somalië of een Afghanistan aan de Middellandse Zee willen maken. The Islamic militanten Islamist militants want Libya as their Mediterranean Somalia or Afghanistan to complete their crescent of terror that stretches from Mauritania to Niger. Through Senegal, and Mali en andere sub saharan afrikanen Libya is de enige gap in deze crescent. En als ze het hebben, zullen ze hun crescent van terror complete. Ja, een crescent van terror, zegt hij. De islamisten die werken aan een halve maan van terreur... die via landen als Tunesië, Mali en Senegal loopt. En met Libië, die nu nog ontbreekt... moet die halve maan van terreur compleet worden. De verdreven Egyptische president Mubarak en zijn familie hebben een reisverbod gekregen. De openbaar aanklager heeft dat opgelegd. En ook zijn de tegoeden van de familie in Egypte bevroren. Eerder kregen oud-ministers van het regime al een reisverbod. Mubarak verblijft sinds zijn aftreden, 11 februari was dat, in zijn villa in de badplaats Sharm el sheikh dit is het NOS Journaal met Dorald Megens. Steeds meer jongeren onder de 27 zitten in de bijstand, blijkt uit cijfers van het CBS. In de afgelopen twee jaar is het aantal bijstandsuitkeringen voor jongeren toegenomen met 64 procent. CBS legt uit hoe dat komt. Jongeren hebben uh, korter gewerkt en doordat ze korter gewerkt werkt hebben... hebben ze minder lang recht op een uh, WW-uitkering. Daardoor eindigt die WW-uitkering sneller en komen ze sneller in de bijstand terecht. En dat is een oorzaak van het feit dat vooral bij jongeren... de stijging van de bijstandsuitkeringen zo groot is. Vooral in Flevoland en Drenthe is een forse stijging te zien. Het totaal aantal mensen onder de 65 met een uitkering is ook toegenomen. 307.000 mensen zaten vorig jaar in de bijstand. Het heeft vorig jaar zo weinig gewaaid dat er in Nederland veel minder windenergie is geproduceerd. Ondanks een lichte stijging van het aantal windmolens was er een afname van 13 procent. Dat komt neer op de energievoorziening van 175.000 huishoudens. Het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt een speciale index om de wind voor windmolens te meten. Het gemiddelde daarvan is 100, maar vorig jaar kwam die index uit op 77. En dat is het laagste niveau sinds de metingen in 1988 begonnen oud van de ChristenUnie, Kars Veling... wordt directeur van het Huis voor Democratie en Rechtsstaat in Den Haag. Vanaf 1 april gaat hij het educatieve centrum leiden. De nieuwe instelling is een combinatie... van het voormalige Instituut voor Publiek en Politiek... en de Stichting Bezoekerscentrum Binnenhof. Vorig jaar trok de beoogde nieuwe directeur Jans Schinkelshoek zich terug... De CDA was kort voor zijn benoeming uit de Tweede Kamer gestapt... uit onvrede over de gesprekken met de PVV. Daarna weigerde hij de directeursfunctie omdat hij niet wilde dat het zou lijken... alsof de nieuwe baan de reden was voor zijn vertrek uit de politiek. Sport. FC Twente-verdediger Douglas is wegens wangedrag tijdens een duel met AZ... gisteren voor zes wedstrijden geschorst. Nadat de club hem zelf al had geschorst voor vijf competitieduels... kwam de aanklager met een voorstel van zes... En daar is Twente mee akkoord gegaan. Arbiter Ruud Bossen gaf Douglas gisteren wegens het slaan van AZ-speler Wernbloom rood. En daarop sloegen beide de Braziliaan de stoppen door. Hij duwde scheidsrechter Bossen en eh, werkte Wernbloom nog een keer tegen de grond. Twente legde Douglas ook de maximale boete op. En daarnaast moet hij nog een nader te bepalen sociaal-maatschappelijke activiteit vervullen. Door de schorsing mist Douglas onder meer de halve finale in het bekertoernooi tegen FC Utrecht van komende woensdag. Voor de Europa League wedstrijden heeft Twente Douglas overigens niet geschorst. Het is uh, tien minuten over één. De belangrijkste punt uit deze uitzending. Het Rotterdamse havenbedrijf heeft vijftien medewerkers en hun gezinnen weggehaald uit de havenstad Sohar in Oman. Het zijn voornamelijk Nederlanders. Egypte heeft de afgezette president Mubarak en zijn familie een reisverbod opgelegd. En steeds meer jongeren onder de 27 zitten in de bijstand... blijkt uit jaarcijfers van het CBS. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier de NCRV weer en het vervolg van lunch...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 Geen megastal, maar buitenlucht. Kies partij voor de dieren. Vanavond, het 1 Vandaag verkiezingsdebat. Twee dagen voor de Provinciale Statenverkiezingen... kruisten de politieke partijen de degens. Hoe doet dit kabinet het? Is het een meerderheid in de Eerste Kamer waard? Kijk, vanavond, live vanuit Rotterdam, het 1 Vandaag verkiezingsdebat. Kwart over zes, Nederland 1.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 Dit is Radio 1, NCRV, LUNCH, Frank Dumos. Welkom terug bij LUNCH. Het toverwoord volgens velen is nanotechnologie. De wetenschap die zich bezighoudt met de kleinste der kleine deeltjes... is één grote belofte. Maar die belofte roept ook weerstand op. Het gaat te snel en er is te weinig bekend over de risico's. Zometeen een gesprek over de pros en cons. In het dagboek deze week actrice en musicalster Pia Douwes. Vanavond is de première van Masterclass en daarin speelt ze Maria Callas. Zo'n première brengt veel media-aandacht met zich mee. Gelukkig is Dauwes tevreden met wat ze ziet. Wat leuk. Wauw. Bijna geen rimpels. <laughs> Dat hebben ze waarschijnlijk allemaal gereduceerd. <laughs> En na stand.nl. daarin praten we over het manifest van de linkse partijen. Men wordt opgeroepen werknemers die een beperking hebben... niet te veroordelen tot een leven in armoede. We zijn benieuwd naar uw mening straks. De stelling nu alvast is... mensen met een arbeidsbeperking moeten worden ontzien bij de bezuinigingen. Met u daarmee eens won eens sms het naar 70-70. Dus 70-70 kost 50 cent. U kunt bellen op 0800 1101. 0800 1101. U kunt stemmen op www.stam.nl of stam.nl. De stelling: mensen met een arbeidsbeperking moeten worden ontzien bij de bezuinigingen. Straks is de gast Paul Ulenbelt, kamerlid voor de SP. Dit is Radio 1. Lunch. Nanotechnologie, het klinkt als science fiction... maar nanomaterialen zijn eigenlijk superkleine deeltjes. Die zouden zomaar in uw sokken kunnen zitten... of in de koelkast of in de koffiemelkpoeder. De wetenschap ziet de enorme mogelijkheden... maar juist omdat het gaat om zulke kleine deeltjes... roept het ook angst op bij velen. Zitten er ook risico's in het gebruik van nano... en wat kunnen we er eigenlijk precies mee? Ik praat erover met Sijas Akkerman... van de Stichting Natuur en Milieu. Sijas Akkerman, welkom. Goedendag. Wat is nanotechnologie precies? Nanodeeltjes dat zijn deeltjes van een miljoenste millimeter. Dus stel je een haar voor, neem die in je hand en bedenk dan dat die haar honderdduizend keer kleiner is. En dan kom je op het moleculaire niveau uit. En dat zijn nanodeeltjes. En wat kun je ermee? Van alles en nog wat. Ze worden toegepast in meer dan duizend consumentenproducten. Je kunt bijvoorbeeld nano-zilver gebruiken in koelkasten of in sokken. Dat zorgt ervoor dat de bacteriën. Uh, uh, onschadelijk worden gemaakt. Je hebt nanodeeltjes deeltjes van titaandioxide, die worden gebruikt in gezichtscreme of in lippenstift. En die halen het UV-licht uit, uh, uh, uit de zon en dat beschermt je tegen uh, zonnestralen. En je hebt bijvoorbeeld nano silica, dat zit in uh, koffiemelk of in uh, poeder, uh, koffiemelkpoeder. En dat zorgt ervoor uh, dat die deeltjes veel minder klonteren. Maar het zijn dus in feite superkleine deeltjes eh, die één bepaalde eigenschap of meerdere eigenschappen bezitten. En die worden bewust ergens aan toegevoegd? Ja, dat klopt ja. Je hebt eigenlijk twee typen. Je hebt de natuurlijke nanodeeltjes, die zitten eigenlijk overal in en die zijn ook onschadelijk en daar zijn geen risico's van bekend. En je hebt de deeltjes die echt door menselijke hand, zou je kunnen zeggen, worden gemaakt. en die worden ergens ingestopt om uh, de, uh, bepaalde eigenschappen te bevorderen. En wat maakt nanodeeltjes nou zo bijzonder? Uh, ze, het maakt, ze zijn heel klein en dat maakt ze uh, zo bijzonder. Dus, uh, dat zorgt ervoor dat ze uh, goede eigenschappen hebben. Ze worden bijvoorbeeld ook uh, toegepast in pleisters uh, voor brandwonden... En ze worden ook toegepast om zonnepanelen efficiënter te maken. Leg dat eens uit, want ik kan me daar zo weinig bij voorstellen. Zonnepanelen dat zijn, zijn, zijn fotoelektrische cellen, geloof ik, als ik goed ben ingevoerd. Die zetten zonlicht om uh, in uh, elektriciteit, in, de, in, in, in nou ja, stroom, zou ik maar zeggen, plat Nederlands. Uh, maar wat ja. kunnen nanodeeltjes dan doen? Nou, een van de problemen bij zonnepanelen is de overdracht van de energie. Die is heel efficiënt. En als je de moleculen waarop dat, waar dat mee gebeurt, als je die heel dicht en heel klein maakt... dus heel dicht op elkaar apart dan wordt die overdracht efficiënter. En dat betekent dat zonnepanelen veel beter gaan werken. Dus dat is een, een positieve toepassing. Maar er zijn ook risico's aan verbonden. Vooral als het gaat om de toepassing van producten in, consumenten, in, in, in omgevingen waar consumenten ermee in aanmerking komen. Ja, want even, even voor mijn begrepen. Hè. Zoals je nu, die opzommingen die je nu maakt... ik hoor alleen maar, hoe zal het dingen? En dan denk ik inderdaad, van nou, doorpakken met die technologie. Ja, wij zien ook zeker kansen, maar we zien ook uh, risico's. En daarom vinden we het belangrijk dat we... Uh, goed omgaan uh, met die technologie. Dus we zijn niet tegen nanotechnologie. Maar uh, die deeltjes zijn heel klein. En dat maakt ook dat die deeltjes heel makkelijk... Uh, bijvoorbeeld in, in de huid uh, gaan. En daar in een cel gaan. En daar kunnen ze het DNA uh, aantasten. Wat voor, cel, wat voor deeltjes, welke nanodeeltjes zouden in de cel kunnen belanden? Uh, nano silica bijvoorbeeld. En uh, dat zijn de deeltjes die uh, in de cellen uh, kunnen belanden en daar het DNA kunnen aantasten. En er zijn aanwijzingen, het is nog niet helemaal zeker... dat je daar bijvoorbeeld kanker van kunt krijgen. En wanneer wordt nano-silica gebruikt? Voor wat? In bijvoorbeeld in levensmiddelen. In die melkpoeder of in die koffiepoeder. En dat wordt al sinds 1970 gedaan. Uh, toen is er geen onderzoek gedaan naar de risico's. Nu blijkt uit onderzoek dat als je heel veel nano-silica-deeltjes aan ratten voert... die uh, kanker kunnen krijgen... Dus daarmee is niet gezegd dat mensen ook meteen uh, daar kanker van krijgen. Maar dat betekent wel dat we heel zorgvuldig om moeten gaan met die uh, deeltjes. En uh, uh, dat ook uh, het RIVM bijvoorbeeld uh, snel moet uitzoeken hoe groot die risico's zijn. Dus er wordt iets toegevoegd aan melk op dit moment in heel Nederland... op alle mogelijke plekken uh, om die melk beter te maken. Melk. Ondertussen weten we nog niet wat de risico's ervan zijn. Melkpoeder. Nee, zo kun je dat zeggen. En, dus, en, en nog sterker zelfs, er zijn aanwijzingen dat het gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid. En dat is ook erkend door onder andere staatssecretaris Atsma. Die heeft onderzoek uitgezet bij het RIVM. En wij vinden het belangrijk dat we nu snel te weten komen wat de risico's zijn. Maar melkpoeder wordt onder andere bij baby's gebruikt, voor baby's gebruikt, ja. aan baby's gevoerd. Ja, maar juist bij baby's en bij kinderen, daar wordt die nanotechnologie niet toegepast. Oké, okay. maar omdat... Melk, melkpoeder in koffie bijvoorbeeld? Pre precies, ja. Goed, desalniettemin, er is dus onvoldoende sinds de jaren zeventig... in dit specifieke geval gebeurt dat al. Ik dacht trouwens dat het om hele nieuwe technologie gaat. Maar in, ten deel is het dus niet zo. Nee, voor een deel is het echt nieuwe technologie. Voor een deel is het technologie die steeds verfijnder wordt. Dus de deeltjes worden steeds kleiner door de jaren heen. En, en zonder dat er echt nog expliciet uh, onderzocht wordt wat de risico's zijn. Nou hebben we hebben met genetische manipulatie bijvoorbeeld, het veranderen van de genen van gewassen, bijvoorbeeld, gezien dat, dat, dat daar ook allerlei vraagtekens omheen hangen. Daar heeft het toe geleid dat, dat, dat men in ieder geval in Nederland riep: Weet je wat, we kappen er maar helemaal mee op een beetje onderzoek naar. Ja, precies. En dat is nou precies wat we niet willen dat er gaat gebeuren. We zien nogmaals ook de kansen van nanotechnologie. Maar er hoeft maar één keer iets aangetoond te worden wat niet helemaal klopt. En de ontwikkeling is helemaal op slot. Dus vandaar dat wij het belangrijk vinden... Uh, dat ook de staatssecretaris ASMA uh, veel st uh, strikter omgaat met die nanotechnologie. En strikter betekent, want jij werkt voor Natuur en Milieu, de vereniging... dat er dus beter gekeken wordt naar de risico's. Maar kan dat? Want er zitten veel vraagtekens omheen nog steeds. Ja, precies. Dus uh, Het is belangrijk dat er internationaal geaccepteerde standaarden komen. Nou, ASMA moet zich daarvoor inzetten in Europa... Het is ook belangrijk dat er een meldplicht komt voor bedrijven. Zodat we allemaal weten waar het in zit. Want heel vaak weten we het gewoon niet. Het is belangrijk dat de consument kan kiezen. Dus dat we transparant maken. Bijvoorbeeld op de verpakking zetten dat de nanotechnologie in een product zit. Als je dan denkt, het risico wil ik niet nemen als consument. Dan hoef je ja, er ook maar niet dat voor zeg te kiezen. Je wel, maar wat weet je dan? Stel dat, er inderdaad, dat, dat, dat ik, dat ik uh, poeder voor, voor de melk, maar even het voorbeeld weer voor, uh, voor in de koffie koop... en daar staat op, uh, hier zit, uh, uh, dit is verrijkt met nanotechnologie. Zoiets. Wat ja. weet ik dan? Weet ik dan nog niks? Nou, dan weet je dat, dat er een kans is, en dat er aanwijzingen zijn... dat het risico's kan uh, uh, opleveren voor de volksgezondheid. En dan kun je er dus voor kiezen om een alternatief product uh, te nemen... en niet het risico te nemen. Ja, maar je weet het nog steeds niet, want dat was natuurlijk de fundamentele vraag die erachter steekt: of het veilig is of niet? Nee, dat, dat, nee, precies. Dat is inderdaad het grote probleem: dat we het niet precies weten. Het is echt een grijs gebied. En daarom uh, moet je het voorzorgsprincipe in acht nemen en uh, het spul alleen maar gebruiken als je zeker weet dat het geen risico's uh, met zich meebrengt. En als er aanwijzing zijn dat dat wel zo is, dan moet je het niet, niet toepassen. Ja. Wij vinden bijvoorbeeld dat nanosilver, dat zit in die sokken, dat je dat uh, uh, niet moet toepassen. Maar dat betekent uh, bij twijfel niet inhalen. Precies, bij twijfel niet inhalen. Waarom is er zo weinig onderzoek naar? Waarom is er zo weinig onbekend nog over dit soort technologieën? Want als het om voedsel gaat, als het om dingen gaat waar wij als consument mee in aanraking komen, zijn er toch bakken met regels over het algemeen? Ja, er zijn bakken met regels en die worden in Europa uh, vastgesteld. Maar omdat die deeltjes zo nieuw zijn en de risico's nu pas bekend zijn... Uh, duurt het nog twee tot vier jaar voordat die regels uh, vastgesteld zijn. En dat komt omdat uh, we nog niet precies weten hoe het zit. Maar dat komt ook omdat uh, bijvoorbeeld in Brussel ze het nog niet eens kunnen worden... over een definitie van nanotechnologie. Dus heeft Waarom veel meer is dat met... zo moeilijk? Nou, dat heeft veel meer met politiek te maken dan met wetenschap. Want als je definieert wat een nanodeeltje is dan betekent dat dat een bepaalde groep producenten het veel minder makkelijk kan toepassen. En dat is voor die producenten natuurlijk minder plezierig. Maar eerst moeten we een bepaalde vaart over. Ja, ik moet er bijna om lachen, maar het is eigenlijk gewoon toch wel wonderbaarlijk dat het allemaal zo ingewikkeld is. Ja, dat hoort ook bij nieuwe technologie. Als je nieuwe technologie introduceert in de samenleving en in het milieu, dan zijn veel risico's nog niet duidelijk. En daarom moet je dus uh, kleine stapjes nemen en het voorzorgsprincipe hanteren. En uh, in ieder geval consumenten daar goed over informeren. Toch is er één ding wat ik nog niet begrijp. Ook producenten hebben er toch een belang bij dat er geen gedonder ontstaat? Nee, dat helemaal mee eens. En er zijn ook producenten, DSM bijvoorbeeld, uh, die, dat, uh, um, um, die het erg met ons eens zijn. En ook pleiten voor uh, transparantie en meldplicht en een register... Maar er zijn ook producenten die gebruiken het al, die zijn daar nooit open over geweest. En die uh, zijn heel terughoudend in het geven van informatie. Dit kabinet is in principe voor nanotechnologie, de toepassingen ervan, zeg ik het goed. Ja. De staatssecretaris Job Atzma hebben wij om een reactie gevraagd, maar hij wil nog niet reageren... omdat hij op dit moment werkt aan een antwoord op de vragen die de Stichting Natuur en Milieu heeft gesteld. Uh, heb je er vertrouwen in dat er een goede en snelle reactie komt van het kabinet? Nou, dat kan ik niet zeggen. Er was ook uh, twee weken geleden een debat in de Tweede Kamer hierover. En toen heeft het kabinet ook weinig uh, concreets uh, toegezegd. En dit kabinet heeft natuurlijk als motto vrijheid en verantwoordelijkheid. Maar wij zien het kabinet veel uh, vrijheid nemen en heel weinig uh, verantwoordelijkheid. En wij vinden echt dat Asma hier zijn uh, verantwoordelijkheid moet nemen. Hij zegt, uh, we willen verstandig, voorzichtig en met voorzorg omgaan met die uh, ontwikkeling. Nou, dan moet hij ook uh, ervoor zorgen dat hij, dat hij die voorzorg gaat nemen. Goed, we gaan afwachten welke kant op gaat. Jullie hebben in ieder geval vragen gesteld aan het kabinet. Daar komt een antwoord op en dan zullen we kijken hoe het allemaal verder gaat. Ceres Akkerman van de Stichting Natuur en Milieu. Hartelijk dank. Graag gedaan. En toen is het me zomaar overkomen dat ik helemaal Prem vergeten ben. Prem, goedemiddag. Hi Frank. Ja, dat was heel erg stom van me. Want ik, ik zou, dat was de bedoeling, even met jou praten. En daarom doen we het nu maar even over wat er straks gaat gebeuren. Want straks is het de stemming van Nederland. Eh, samen met Blok reis jij heel Nederland door. En dan vraag ik je altijd Prem, waar ben je en waar ga je naartoe? Nou, we zitten nu in Utrecht, uh, heerlijk te lunchen, uh, vlakbij, van waar we gaan uitzenden, bij het Universiteitstrein aan de Uithof. En Utrecht, daar gaat het natuurlijk over mobiliteit. We hebben klassieke links-leg tegenstelling, groenlinks tegenover de VVD. Moet je nou meer asfalt aanleggen of op het openbaar voer. En we gaan het natuurlijk ook hebben over het gigantisch vermogen van de provincie. En of we daar nog steeds veel geld aan moeten betalen. Tesselt het eerst van half vier tot vier. Of hoe heet het nu Voorheen. Uit de bus dus. En ze heeft de zonnebril meegenomen. Maar is alleen maar mis. En daarna vanaf vier uur. En dan mag iedereen ook nu al leren naar de stemming van Nederland. Apenstaart Radio 1nl En dan hopen we dat allemaal mails. De beter betrekkende uitzending. Radio Radikitioen, straks met uh, Blok, De bestemming van Nederland. Het Radio Dagboek. Deze week met. Pia Douwes. En vanavond heb ik mijn première als Maria Callas in Masterclass in Breda. Die première is vanavond pas. En dus tot die tijd is het wachten voor Pia Douwes. Om de tijd te doden gaat ze naar een cafeetje in haar woonplaats Baarn. Kan ik iets voor u inschenken? Uh, ik wil graag wel even kijken hoor. Heb je verse munt thee? Eh? Ja, met ja. honing? Nee, zonder honing. Zonder ja, honing? lekker. Ja. Ja, ik heb vanochtend weer wat meegemaakt. Oh God. Ik heb mijn telefoon in het toilet laten vallen. Dus ik zit even met een uh, klein uh, probleempje vanochtend al als eerste. Het is wel heel erg spannend. Want uh, ik heb natuurlijk première en iedereen stuurt sms'jes. Dus ik heb een hele oude telefoon uit mijn kast getrokken. En uh, ik heb de helft van mijn, uh, nou ja, van mijn nummers zijn er niet meer, dus... En dan is het ook nog maandag, dus ik kan volgens mij pas om één uur terecht. Dus ik moet nog twee uur wachten, <laughs> voordat ik mijn telefoon kan laten, nou ja, maken, hoe noem je dat? Ik weet niet eens, hij kan waarschijnlijk niet eens gemaakt meer worden, maar ik moet natuurlijk al die, al die nummers en al die sms'jes, die moet ik allemaal... Oh... Toen je in de tv, tv moest je mij. zo moe ben ik. Ik ben namelijk verschrikkelijk moe de laatste weken. Ja, ik heb uh, twee maanden lang, wacht even. Mijn mm, koekje al bij. Mm, komt weer een smasje binnen. Mm, heel kijken, wat he. Ik heb twee maanden lang, zonder pauze, zonder vrijdag bedoel ik dan, uh, twee uh, jobs gedaan. Ik heb uh, zorro gedaan, tv-show, drie dagen in de week en uh, vier dagen in de week repetities voor masterclass. En dat gaat een tijd lang heel goed. Maar de laatste drie weken was toch toch echt wel pittig. Je hoort zo ook een beetje mijn stem. Ik ben echt gewoon heel moe. Uh, ik hoef niet te zingen. Ik zing ook niet in masterclass. Maar uh, ik sta wel twee uur lang te praten en op een gegeven moment dan moet ik toch ook wel redelijk luid en, en emotioneel spreken. En dat, dat doet toch wel wat met je stem, hoor. Dat is een andere stembeheersing weer. Dus daar moet je even aan wennen. Zoro is net voorbij, vorige week. Um, en dan komt die moeheid, komt er lekker uit, hè? Mm. Koekjes, heerlijk. Een beetje mijn uh, downfall, koekjes. Mm. Maar elf uur. En dan ga ik zo. Uh, ik wilde net boodschappen doen en was dus vergeten dat het maandag is. <laughs> want meestal hebben we première op zondag. Oh, ja, dat klopt. Mijn theorie klopt dan ook niet, want ik wilde boodschappen gaan doen. <laughs> zondag is ook alles dicht. Maar, um, ja, dan moet ik nog twee uur wachten. Leuk hè? Klokkentoren hoor je dat? Leuk. Ha. Um, nou, dat is een goed teken toch? Er moet iets verkeerd gaan, vind ik op zo'n dag. Nou, dat was mijn telefoon. En er moet iets moois gebeuren, dat was de kerk, uh, kerkklok. Ik zie wel op, inderdaad, tegen te wachten voor die première. Ik ben niet zo'n wachter. Nee. Ik hoor daar wel. Als ik moet wachten, dan ga ik nadenken. Dat moet ik op zo'n dag niet doen hoor. Want dan ga ik nadenken over mijn teksten en dan raak ik opeens, heb ik een blackout en denk ik, oh, ik heb mijn tekst niet meer. Nee, ik moet gewoon doen wat ik altijd doe. En dat is redelijk krap voor de voorstelling, ben ik net klaar en dan ga ik een op. Dan heb ik sowieso altijd nog een paar minuten. Even kijken. Volgens mij staat het namelijk in de volkskant vandaag. Ik heb al wat sms'jes ontvangen. Dan moet je natuurlijk altijd eerst door de sport heen werken. Dat is duidelijk. <laughs> dat is nog net iets belangrijker dan de cultuur, zie ik. Oh my god, het is echt wel een plaatje, zeg. Ik wist niet dat ik zo'n plaatje kon zijn. Wat leuk. Wauw. Bijna geen rimpels. <laughs> hm. Dat hebben ze waarschijnlijk allemaal gereduceerd. <laughs> en hier heb ik een hele leuke quote, zie ik al. Ik hoor liever iemand vanuit zijn ziel zingen... dan dat elke noot perfect is. Dat klopt. Ja. Het is echt geweldig, dit. Radio Dagboek van Pia Douwers. Morgen hoort u de, hoe de première is verlopen van het toneelstuk Masterclass, waarin Douwers opera-legende Maria Callas speelt. Terugluisteren van het dagboek kan via lunch.ncv.nl/slash radio. Dagboek. Het werd gemaakt door Anne van Terveen. We gaan straks verder met Stand.nl. Dat gaat vandaag over het linkse manifest. Mensen met een arbeidsbeperking moeten worden ontzien bij de bezuinigingen. Dat is de stelling waar we zo meteen over gaan praten. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws, Gert Kluuk. Radio 1.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 Het is al dagen onrustig in Sohar. Honderden betogers eisen politieke hervormingen. In Jemen betogen 10.000 mensen tegen president Saleh. Bij de universiteit van de hoofdstad Sanaa... hebben zo'n 5.000 betogers de nacht op straat doorgebracht. Het is al ruim twee weken onrustig in Jemen. Ter vorig jaar zo weinig gewaaid... dat er in Nederland veel minder windenergie is geproduceerd. Ondanks een lichte stijging van het aantal windmolens... was er een afname van 13 Dat komt neer op de energievoorziening van 175.000 huishoudens. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1 NCRV Stand.nl Frank Dumos. Goedemiddag allemaal, welkom bij Stand.nl Vorige maand hielden de linkse partij een, manifest in de, een manifestatie in de Brakke Grond in Amsterdam. Die bijeenkomst was georganiseerd door pvda leider Job Cohen. Vandaag is er weer een manifest van links... dat ondertekend is door onder andere de Partij van de Arbeid, de GroenLinks... de ChristenUnie, FNV, Marcel van Dam, Herman van Veen en Karin Bloemen. En dit keer was de SP die het initiatief nam. De linkse oppositie heeft de krachten gebundeld tegen de kabinetsbezuinigingen op de voorzieningen voor mensen met een arbeidsbeperking. Het zal de de onderwijsbezuinigingen om op het kabinet te schieten zoals ze dat noemen. En nu dus op initiatief van de SP protest tegen de bezuinigingen op mensen met een arbeidshandicap. Tienduizenden van deze mensen dreigen hun baan te verliezen of van minder geld te moeten rondkomen. En mensen met een arbeidsbeperking die hebben die ondersteuning heel hard nodig om aan de gang te blijven, om aan het werk te blijven, om een beschermde werkplek te behouden en te zorgen dat die mensen door ontslag of door verlagen van hun inkomen de armoede niet ingaan. Is het goed dat links zich op deze manier verenigt... en hebben mensen met een arbeidsbeperking deze steun hard nodig? Of is het nou eenmaal realiteit dat er flink bezuinigd moet worden... en ondervinden dan ook de kwetsbaren daarvan de gevolgen? Ik praat erover met Paul Ulenbelt, Tweede Kamer voor de SP. Meneer Ulenbelt, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of een nee. Na de Provinciale Statenverkiezingen laat dit kabinet haar echte gezicht zien. Ja. Een manifest is een perfect campagnemiddel. Ja, ook. De weigering van D66 om het manifest te ondertekenen is begrijpelijk. Nee. U kunt er thuis over meepraten in Stam.nl. De, de stelling luidt: mensen met een arbeidsbeperking moeten worden ontzien bij de bezuinigingen. Met u daarmee eens, Woon eens, sms dat naar 7070. Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons dus ook gratis bellen op het nummer 0800 1101. -0800 -1101. U kunt stemmen op www.stand.nl of twitteren stand.nl. Paul Ulenbelt van de SP. Mensen met een arbeidsbeperking moeten worden ontzien bij de bezuinigingen. Waarom? Nou, omdat het uh, de zwakste mensen zijn in onze samenleving die het uh, zonder hulp niet redden. Uh, er werken er nu zo'n 100.000 in de sociale werkplaatsen. Met, uh, de mensen hebben allemaal een uh, beperking, die zijn trots op hun werk. En uh, als het kabinet zijn zin krijgt, gaan daar 30.000 uh, banen gaan daar verdwijnen. Die mensen moeten buiten de deur werken, maar dan weer tegen een lager loon. De bijstand wordt uh, verlaagd, uh, jong gehandicapten met een uitkering... die uitkering gaat omlaag, ze worden herkeurd. Ja, En dat moet alles bij elkaar een bezuiniging van 3 miljard opleveren... Op, uh, Mensen met een handicap, met een arbeidsbeperking. En dat is toch wel heel erg triest. Laten we eens even beginnen bij de sociale werkplaatsen. Want dat, dat zijn er toch niet een beetje uh, relikwieën uit de tijd dat er gewoon ook heel weinig werk was. Met andere woorden, uh, zitten we nu niet in tijden dat mensen ook inderdaad op een andere plek... weliswaar met moeite en met aanpassingen, maar dat ze wel aan de slag kunnen? Nee, het zijn geen relikwieën, Het zijn uh, pareltjes van de sociale zekerheid, zou je kunnen zeggen. Een werkgever wil niet graag iemand met een handicap omdat hij niet productief genoeg is. En daarvoor hebben we de sociale werkplaatsen uitgevonden. En die mensen doen allemaal heel erg nuttig werk. En Maar 5% van die mensen, daarvan is het gelukt om ze buiten de sociale werkplaats aan het werk te, te helpen. Maar ja, wat blijkt daar, binnen één of twee jaar is 75% weer terug op de werkplaats... omdat het toch bij die normale baas niet ging. Maar zou er niet met, met, met wat meer aanpassingen en wat meer, uh, misschien ook wat subsidie voor werkgevers... Uh, meer mogelijk zijn op dat vlak, dat meer mensen buiten de sociale werkplaatsen zinvol werk doen? Nou ja, dat, zou op, dat is allemaal wel denkbaar, maar op dat punt doet het kabinet nu helemaal, helemaal niks. Bij de overheid werken maar 250 mensen met een, uh, met een handicap. En wat je dus eerst zou moeten doen, dat is werk maken voor deze mensen... voordat je de uitkeringen gaat verlagen. En, het ja, is nu gewoon een platte bezuinigingsmaatregel, bedoelt u? Ja, vanuit de liberale filosofie van uh, als ik ze maar, uh, uh, maar heel weinig uitkering geef... dan gaan ze vanzelf wel aan het werk. Maar ja, in de sociale werkplaatsen zijn mensen aan het, uh, aan het werk. En die doen nuttig werk. En daar moet je niet mee gaan lopen slepen. Het tweede waar het kabinet uh, kritisch naar wil kijken is de WAJONG-regeling. Dat zijn jonge gehandicapten. Uh, die krijgen op een gegeven moment het uh, predicaat wa-jong op hun voorhoofd gestempeld. en die kunnen dan de rest van hun leven een uitkering krijgen. Zo werkt het ongeveer, toch? Ja, het zijn uh, niet alleen jongeren. Het zijn uh, mensen met een WAJONG-uitkering. Dat zijn mensen die een, uh, een ziekte, letsel, uh, voor hun achttiende zijn uh, opgelopen. En dat zijn mensen die vinden heel erg moeilijk uh, werk. En die hebben een, uh, ja, een bescheiden uitkering. Een bescheiden uitkering, dat zijn er inmiddels 200.000. Uh, Hand ten de Tweede Kamer voor de VVD, die twittert... Linkse manifest uh, waarin het wel beschaafd wordt gevonden... om 60 kinderen per dag de waaiong in te sturen. Hij bedoelt, het zijn enorme aantallen die die kant uit gestuurd worden. Is dat dan wel beschaafd? Nou, Die mensen die worden de waaiong niet ingestuurd. Die mensen worden allemaal uh, gekeurd op uh, wat hun beperkingen zijn... Dat zijn objectieve criteria. En uh, ja, dan moet je toch als samenleving voor, je, voor de zwakke medemens, zou ik willen zeggen, moet je wat over hebben. Daar moet je voor uh, opkomen. Daar moet je niet op gaan bezuinigen. Je moet ze proberen aan werk te helpen. Er zitten hoogopgeleide mensen bij, er zitten laagopgeleide mensen bij. Maar het kabinet hoor je dus niet over het aan het werk helpen van deze mensen... en je hoort ze wel over het bezuinigen op de uitkering. En dat is niet beschaafd. Nou het is het kenmerk van die waijong dat daar geen rem op zit. Met andere woorden, als, als iemand er eenmaal in zit... dan kan hij er ook niet meer uit. Dan gaat hij er niet meer uit, want in principe is het gewoon geregeld. Maar, maar mensen kunnen zich toch ontwikkelen? De arbeidsmarkt kan zich ontwikkelen? Jawel, mensen kunnen zich ontwikkelen. Maar de handicap die deze mensen hebben, daar raak je niet meer van af. En dat is triest, maar dat is waar. En dan zul je wel moeten proberen... Om ondanks de beperkingen die deze mensen hebben. een plek te vinden. Heel veel mensen daarvan werken bijvoorbeeld in die sociale werkplaats. Nou ja, als je dat dan ook al gaat afbreken. waar is dan het perspectief van deze mensen? Je denkt ze de armoede in. Ja, en armoede werkt echt niet, hoor. Er is dus een manifest dus opgesteld door de SP... ondertekend door onder andere Partij van de Arbeid, GroenLinks, ChristenUnie en FNV... en nog een aantal bekende Nederlanders die daarmee gedaan hebben. We hebben vanmorgen het CDA even gebeld en die noemde het manifest vreemd. Omdat PvdA, GroenLinks en ChristenUnie in een verkiezingsprogramma hebben staan... dat alle verschillende regelingen voor de onderkant van de arbeidsmarkt... omgevormd moeten worden naar één regeling. En dat is nou net wat dit kabinet wil. Ik kan mij ook heel goed één regeling voorstellen, maar dat is wat anders dan een draconische bezuiniging van bijna 3 miljard. Waar zit het verschil precies? Um, dat weet ik niet, omdat we de regeling van het kabinet nog niet helemaal kennen... en omdat wat er in die verkiezingsprogramma staat ook nog niet was uh, uitgewerkt. Maar in ieder geval is wel duidelijk dat uh, die partijen die, uh, die het CDA noemt... niet zo draconisch willen bezuinigen op de sociale werkplaats... zoals het CDA, PVV en VVVD, VVD doen. De stelling van vandaag is mensen met een arbeidsbeperking... moeten worden ontzien bij de bezuinigingen. Er is er bijna 1200 keer gereageerd op www.stand.nl. Um, 72% is het eens met de stelling. 28% is het niet eens met de stelling. Um, dan kun je zeggen dat uh, wat er nu gebeurt... de SP en partijen die dicht bij het volk wil staan... maar die jongens en de werknemers bij de sociale werkplaatsen... maken zich er nou zorgen, want u zou dat kunnen weten. Die maken zich grenzeloze zorgen. En ik zal u één voorbeeld noemen waartoe die deze bezuinigingen leiden. Bij de sociale werkplaats in Amsterdam wordt het woon-werkverkeer afgeschaft. En dat is speciaal vervoer voor mensen... die niet op eigen gelegenheid naar het werk kunnen komen. 200 mensen dreigen daardoor thuis te komen zitten... En dan zegt de directeur, Want die hebben geen andere manier om naar te komen? Nee, die kunnen niet zelf rijden. Uh, via de ABBZ, uh, daar is dit allemaal niet voor. En dan zegt de directeur, die zegt doodleuk... nou, vraagt u maar aan de buurvrouw of aan de, aan de buurman... of hij jou uh, iedere ochtend om zeven uur wil wegbrengen... en om uh, de uur middags weer wil ophalen. Ja, deze mensen die komen dus niet... Kijk, en daar leidt het toe. In plaats van dat deze mensen die nu werk hebben worden ze achter de geraniums gedreven. En dan was het precies de bedoeling dat dat niet zou gebeuren. Daar zie je wat er gebeurt. En op andere plekken worden pauzes ingekort, moeten mensen langer doorwerken... afdelingen worden gesloten. Ja, dat is de bezuiniging die voor dit jaar gerealiseerd moet worden. Uh, is, leidt tot uh, dit soort dingen en daar komt er straks nog meer aan. Nou zegt het CDA dat er veel spookverhalen gaan rond die ingrepen die nu gedaan worden. In werkelijkheid worden de mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt verklaard zijn... die worden ontzien... In deze regelingen gaat het om nieuwe gevallen. Ja, maar het CDA wil ook dat uh, de CAO versoberd wordt, zoals zij dat zeggen. Mensen verdienen nu uh, maximaal 130 van het minimumloon. Ja, Dat zou terug moeten naar 100 Er komt druk op deze mensen om bij een reguliere werkgever uh, te gaan werken. Ja, En het zijn... Uh, maar wacht even, één stap at the time graag. Betek, klopt het nou wat het CDA zegt? Klopt het dat inderdaad in de, de, de regelingen, de voorstellen die nu liggen... het als het om de waaion gaat en om de sociale werkplaatsen gaat... dat het om nieuwe gevallen gaat? Nee, want alle mensen met een jong gehandicapte uitkering die worden herkeurd tegen strengere eisen. Dus uh, de zittende mensen die gaan er zeker wat van merken. De mensen die nu in de sociale werkplaats uh, zitten... krijgen er nu ook al mee te maken, nog niet met ontslagen, alhoewel, tijdelijke contracten worden niet verlengd... voor mensen die zijn aangewezen op de SW. Geen geld meer, dus geen, geen baan. Uh, nee, ik snap dat het CDA de wijde wereld wil doen geloven... dat er voor de zittende mensen niks aan de hand is... maar de werkelijkheid is helaas een andere. Is het nou het begin van een nieuwe linkse lente, deze samenwerking op links? Nou ja, de SP die wil uh, altijd met iedereen en alles uh, samenwerken. Dit is daar een heel erg mooi voorbeeld van... Vele bekende Nederlanders hebben zich daarbij uh, aangesloten. Vanochtend zijn er alweer 300 uh, mensen bijgekomen op niet.nl. Uh, uh, nee, dit is een mooi begin van een gemeenschappelijke actie. En uh, we hebben een paar keer eerder samengewerkt. Dus uh, zo langzamerhand gaat het de goede kant op. Ik, ik moet me even uitleggen wat nou precies de link met armoede is. Nou ja, omdat je mensen de armoede induwt als je hun uitkering uh, verlaagt. Je duwt mensen de armoede in als je ze niet meer op de sociale werkplaats hebt. Dan raken ze in uitkeringen. Als die uitkering ook nog eens een keer verlaagd wordt en die zijn al niet aan de hoge kant, ja, dan is het armoede. Maar meneer Ulemeld, even voor mijn begrip: de mensen die, uh, waar het nu over gaat, de mensen die dus in de sociale werkplaatsen werken en degenen die nu een waarom uitkering hebben, is het gezegd dat als zij daar niet meer gebruik van kunnen maken, dat het dan ook meteen eindoefening voor hen betekent. En dat ze dus in de armoede terechtkomen. Nou ja, omdat de ervaring leert, het is eerder geprobeerd om mensen uit de sociale werkplaats bij een reguliere werkgever onder te brengen. Dat is maar in 5% van de gevallen is dat gelukt. En 75% daarvan is weer teruggekomen op de sociale werkplaats omdat het niet ging. Kijk, u moet het ongeveer zo zien: iedere werkgever die ziet zichzelf als een uh, eredivisieclub. Ja, en die zet een blind iemand natuurlijk niet in de spits. <lacht> Ja, dat, dat, die beeldspraak die snap ik. Um, <laughs> als het gaat om de lijst, he, want we zeiden het net, een aantal politieke partijen heeft ondertekend. De FNV als uh, maatschappelijke organisatie, als vakbond um, en ook BN'ers. Waarom eigenlijk? Nou ja, om te laten zien aan Nederland dat er een hele grote meerderheid is in ons land die vindt dat je met je handen van mensen met een arbeidsbeperking moet afblijven. Dat blijkt ook wel uit de uitslag van jullie peiling nu. 72 procent was, was het net. Ja. Er is een grote weerzin om mensen die zwak staan... om die zo ongelooflijk te pakken. Goed, we gaan uh, langzaam richting de bellers, stel ik voor. De stelling van vandaag is... Uh, uh, mensen met een arbeidsbeperking moeten worden ontzien bij de bezuinigingen. En dan hebben we het dus specifiek hebben we het over de waaijongeren uh, uh, of mensen... en over de mensen die binnen de sociale werkplaatsen nu uh, functioneren. Mensen met een arbeidsbeperking moeten worden ontzien bij de bezuinigingen. Bent u daarmee eens of oneens sms'en naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt dus ook gratis bellen op het nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op de website www.stand.nl uh, www of twitteren.nl. Meneer Ulemeld, één vraag nog, want dat is Vergeet ik bijna, en het is toch wel belangrijk. Om hoeveel gaat het eigenlijk, die bezuinigingen? Het gaat uh, bij elkaar om een bedrag van 3 miljard. Oh, dat was het antwoord. Ik denk, er komt nog wat. <laughs> Op wat voor, wat voor tijdspad? In, uh, van nu. Dat is, dit moet het resultaat zijn in 2015, aan het eind van de kabinetsperiode. Goed, we gaan uh, naar de luisteraars. Luister je alsjeblieft mee. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met een partijtje uit Apeldoorn... Ik heb een zoon die is voor vier jaar terug MS geconstateerd. Hij was freelance fotograaf en hij is nou zover dat hij nog aan verlopen kan. Ja. En hij is alleen, want zijn vriendin had er geen zin meer aan verder, dus hij woont nou eenmaal alleen. En wij zijn oude mensen, dus wij maken ons grote zorgen als hij dan weer met een poosje ook gekort wordt. Daar zijn wij heel veel verdriet want uw van. uw zoon heeft nu een uitkering. Die heeft gewoon een uitkering bij de gemeente nog. Maar geen Wajong? Geen Wajong, maar het gaat verder. Daarmee dan, dan komen gewoon de invalide jongerlui aan, aan, aan de... Nou ja, die zijn dan aan de buurt. Oké, okay, dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Ja, uh, het verhaal wat, wat verteld wordt is natuurlijk een, een hele mooie tranentrekker... maar ik denk dat het kabinet uit is op al de misbruik die er gemaakt wordt... om daar eens kort met mee te maken. En wat Kijk, voor misbruik bedoelt u dan met name? Nou, ons hele sociale uh, bestel, daar zit geen enkele prikkel in om mensen toch weer aan het werk te krijgen. Ik zeg altijd: geef geen uitkering, maar geef werk. Ja? Uh, de waaier aan jongeren, men, men richt zich op de misbruik. De knop moet gewoon om in het verhaal van uh, de uitkeringen en dergelijke. Het is allemaal te mooi in Nederland. Er zit geen enkele drive bij degene okay. die de uitkering geniet. Ja. Om, om eruit te komen. En daar wil men iets aan doen. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik spreek met uh, Erik van Waal uit Doordrecht. Dag. Um, twee dingen. Ik, uh, ik hoor net die andere, uh, vorige uh, beller... Eén ding, uh, graag. Uh, ja, de vorige beller, die zegt uh, dat het een uh, tranentrekker is. Uh, het is inderdaad een tranentrekker. Mijn vriendin die heeft een WSW-indicatie. Een wat? Een WSW-indicatie. Wat is dat? Uh, sociale werkplaats. Ja. En... Um, het feit dat dit dreigt te worden afgeschaft, dat, dat levert echt heel veel spanning thuis op. Um, op de arbeidsmarkt, de gewone arbeidsmarkt, probeert zij regelmatig om werk te vinden, wordt ze altijd afgewezen. Maar waar zit hem uh, dat in? Waarom lukt dat niet? Um, een stukje angst, een stukje faalangst, uh, een stukje gewoon ook um, intellect, intellectueel tekortkomen daarvoor. Uh, ze wordt afgewezen, ook zeker ook, wel de opleiding afgerond. Uh, maar ze wordt afgewezen op basis van het niet hebben van ervaring en een sociale werkplaats. Als je daar eenmaal werkzaam bent, dat levert dan ook weer niet het voordeel op dat je snel in een baan terechtkomt. komt. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Johan. Dag. Um, er wordt steeds gepraat over, over mensen dingetjes afpakken. Ik zou zeggen, biedt mensen mogelijkheden. En biedt vooral werkgevers mogelijkheden. En dan denk ik dat er een hele goede taak is weggelegd voor de Kamers van Koophandel en het UEV. En als je nou door middel van een korting op bijvoorbeeld de loonbelasting... Nou, ik heb een bakkerij en ik kan zo twee mensen gebruiken met een... De, de, de toekomst zegt dat we op termijn een gebrek hebben aan laaggescholden. Nou, ik denk dat hier een hele goede taak ligt om die mensen op die manier aan de praat te krijgen. Maar u, ik hoor u ook zeggen, dan wil ik wel graag even er iets voor terugkrijgen. Nou, dan is het belonen. Dan is het zowel voor de, voor de werkgever als voor de werknemers... is het gewoon beloden, belonen van hun activiteiten. Maar en ik denk hey, dat voor dat mij waarom doet u dat nu niet? Want u zegt, ik kan zo twee mensen gebruiken. Waarom huurt u dan niet mensen uit zo'n sociale werkplaats in? Omdat het me nu nog vaak te duur is. En ik loop tegen muren omhoog, want het, het bestaat... Gewoon niet, want dan zegt men ja, maar die gasten die gaan naar de sociale werkplaats. Ja, te duur betekent dat zij niet voor, net zoveel produceren als iemand anders voor hetzelfde nou, salaris. Ja, dan wordt, dan wordt het mij echt te duur. Oké, okay, ik begrijp het. Dank voor je toelichting. Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, Max Marianne Logen. Dag. Mijn zoon heeft een uitkering. Hij heeft een afgeronde MBO 4 niveau uh, ICT opleiding, maar komt nergens aan de bak omdat het gewoon. Ze zeggen gewoon: wij zijn een, sorry, maar wij zijn een commercieel bedrijf. En, en waar zit het probleem dan precies? Uh, hij, heeft, hij heeft voor wordt tot 100% afgekeurd. Hij heeft een communicatieprobleem. Is misschien iets trager dan een ander. Hij heeft iets langer nodig om uh, als er problemen zijn om dat even voor zichzelf op een rijtje te zetten. Maar hij komt gewoon nergens binnen. Dank voor uw uitleg, Stampeterel. Goedemiddag. Hallo. U mag het zeggen. Mag ik het zeggen? Ja. Nou, ik ben tegen de stelling, maar het is heel logisch op het ogenblik. Want we leven in een neoliberale maatschappij. En daar is het ieder voor zich en God voor ons allen. En, da ja, en daarom is het logisch. Ja, daarom is het ja, zo wordt het door de regering geredeneerd. Ja, dank voor uw uitleg. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ben ik in de uitzending? Jazeker. Ja, ik ben er maar half mee eens. Het is namelijk zo, hoeveel mensen zijn vroeger niet naar de sociale werkplaats gedaan... die werden afgedankt door de werkgever... En die hebben wel een plaatsje genomen voor de echte. En ja. daar wordt niet over gepraat. U zegt, werkgevers hebben doelbewust mensen af laten vloeien richting de sociale werkplaats. Ja. En okay. er zitten nou een heleboel mensen die eigenlijk daar niet horen. Maar die, worden, die nemen de plaats in van wel de gehandicapten. En daar wordt niet op gereageerd. Dat vind ik ook wel heel belangrijk. Dank voor uw reactie. Mensen met een arbeidsbeperking moeten worden ontzien bij de bezuinigingen. Stam.nl, u mag het zeggen. Goedendag, ik spreek met Wouter van Lieren. Ik heb zelf een rijden waar een vijftal mensen met een sociale beperking werken... of tenminste een WZW-indicatie. Ik ben het daarom ook eens met de stelling. Die mensen moeten beschermd worden. Maar er is wel één maar bij. Er zijn een aantal gevallen, tenminste voor zover ik kan zien... die eigenlijk niet in de WZW horen en die normaal prima kunnen functioneren met een normale baan. Maar hoe zijn die er dan toch terechtgekomen? Ik denk in het verleden, zeg maar. Er zijn een aantal die werken al 20 jaar bij de sociale werkplaats... maar ik kan er geen, geen mankement aan herkennen, zeg maar... En ik denk dat in de tijden van de werkloosheid, zeg maar, toen die hoog was in de jaren negentig, een aantal mensen zo vanuit de kaartenbak in de gemeente zijn doorgestrand. Ja, dat zou dan doelbewust zijn gebeurd door werkgevers en werknemers samen? Nou ja, ik denk niet de werkgever, maar dat is eerder de overheid die dat heeft gedaan. Ja, ja en die mensen die kunnen wel degelijk functioneren, zegt u, ik kan er niks aan ontdekken. Ja, precies. Hè? En de mensen die bij mij werken, die hebben ook echt een beperking hoor. Dus. Uh... Die zouden ook niet in een normale maatschappij kunnen functioneren. Maar ik heb ook een aantal mensen in dienst gehad die inmiddels weer terug zijn naar de sociale werkplaats. Omdat die, nou ja, dat ging niet goed samen, zeg maar. Maar dat, uh, die mensen kunnen prima functioneren bij een normale werkgever in een normale arbeidsplek. Dank u wel. Stamperten, goedemiddag. Hallo, met Jenny Groenstein uit Baren. Dag. Ah, dag. Mijn zus heeft 42 jaar op een sociale werkplaats gewerkt. En het is niet alleen voor haar heel goed geweest, maar ook de ouders die eindelijk ook eens een keer een dagje even bevrijd zijn van, uh, ja, van de zorg. Ik begrijp het. Als u nou de vorige bellen hoort, zegt ik ben een drukker... en ik, ik, zie, ook wel, ik zie ook wel mensen die daar volstrekt ten onrechte rondlopen. Herkent u dat van uw zus? W wilt u dat even herhalen? Er zijn ook mensen die ten onrechte bij in sociale werkplaatsen rondlopen. Ja, nee, mijn zus niet, hoor. Nee, maar herkent u dat beeld? Heeft u dat wel eens gezien, daar of gehoord? Nee, dat kan ik niet zeggen. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. U mag het zeggen. Ja? Ja, mevrouw, u mag het zeggen. Oh, met mevrouw Beekhuizen. Ik ja. heb. Zijn er nou twee, of niet? U bent aan de beurt, mevrouw? Ja, met mevrouw Beekhuizen van het uh, Leiden. Nou heb ik een vraag, dat gaat over de gemeente. Mijn dochter is al drie jaar ziek. Met, die hebben een nieuwe blaas gekregen. En die blaas hebben ze helemaal ze hebben niet goed gemaakt. In een ziekenhuis in Amsterdam. Ik noem ja. niet het wel voor ziekenhuis. Hebben ze een ander ziekenhuis genomen. Hij zegt, die blaas is... Mevrouw, ik echt. weet niet waar u naartoe wilt. De stelling van vandaag is mensen met een arbeidsbeperking... moeten worden ja, ontzien bij de weet bezuiniging. Ja, ik. Nou, die moeten ze ontzien. Ze moeten de gemeente moet moeten iets meer hulp geven aan die mensen. Mijn dochter had s'avonds 39 koorts. Oké, okay, goed. Dank voor uw reactie. Paul Udenbelt, Tweede Kamer voor de SP... Uh, ja, veel inhoudelijke reacties. Ik ben benieuwd wat welke u eruit kiest. Nou ja, alsof het verhaal een tranentrekker zou zijn, uh, zei de meneer uit Dordrecht. En dat is waar, want het is een hele trieste operatie die ons uh, boven het hoofd hangt. Kijk, en er is één groot misverstand. Mensen in de sociale werkplaats, die werken daar vrijwillig. Die melden zich aan om onderzocht te worden... of zij de indicatie krijgen om in de sociale werkplaats te gaan werken. En uh, het beeld uh, dat mensen niet zouden willen werken... dat wordt juist gelogen straf door al die honderdduizend mensen... die werken in de sociale werkplaats. Nou, er staan nog twintigduizend mensen op de wachtlijst. Ik, ik heb dat graag ik heb ook niemand horen zeggen over zo, willen. Dat, dat mensen niet willen werken. Ik heb wel een drukker horen zeggen. Die, ik zei, Ik heb een drukkerij. Ik vind dat mensen beschermd moeten worden. Maar ik zie soms ook wel dat mensen door waarschijnlijk de overheid... ooit ten onrechte in de sociale werkomgeving zijn neergezet. Ja, wat er in de, in de tachtige jaren is gebeurd en daarvoor ook nog... dan zijn er mensen die werkloos waren zijn in de sociale werkplaats terechtgekomen. Maar die zijn er inmiddels vrijwel allemaal, uh, allemaal uit. Wat er nu in de sociale werkplaats zit, daar, uh, daar is echt iets mee aan de hand. Die zitten daar niet uh, omdat ze zweetvoeten hebben. Iemand anders, iemand anders zei, uh, het kabinet wil nou juist dit soort misbruik aanpakken. Ook als het om de waai omgaat. Nee, dit heeft helemaal niks met misbruik uh, te maken. Goed, de, de keuring... we maken het, dat is waar, heeft u gelijk, maar oneigenlijk gebruik? Nee, deze mensen die worden voordat... Kijk, vroeger zaten er heel veel mensen met een arbeidsbeperking... die zaten in de bijstand. Toen werden de gemeenten daar verantwoordelijk voor... en toen was het voor de gemeente goedkoper om ze in de wajong te krijgen. Dat is bij het UWV. Maar daar worden mensen wel gekeurd met die mensen. is echt iets aan de hand. Er loopt geen gezond mens rond in een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Um... Maar het aanpakken van misstanden. Hè, want uh, de, de, de, die bellen zei ook, er is helemaal geen prikkel om die mensen weer aan het werk te krijgen. Die, en... prikkel, is, die prikkel is heel groot. Ik heb in de afgelopen jaren heb ik honderden jong gehandicapten gesproken. Kijk naar de sites van die mensen. Ze willen allemaal dolgraag willen ze aan de slag. Alleen, zoals een mevrouw ook zei. Ja, werkgevers willen ze niet. Uh, daar zit het probleem. Die jong gehandicapten, mensen van 20, 25, 30 jaar. Dol graag willen ze aan de slag. Geert Wilders heeft zojuist gereageerd. De leider van de PVV vindt het manifest van u en de andere linkse partijen... en maatschappelijke organisaties list en bedrog. Hij, zei, hij heeft gezegd... het is helemaal niet zo dat de kabinetsplannen leiden tot ontslagen... onder mensen met een arbeidsbeperking. Er klopt helemaal niets van, zegt Wilders. Nou ja, dan uh, loopt Wilders gewoon uit zijn uh, nek te kletsen. De PVV nam het altijd op voor de mensen in de sociale werkplaats... Nu niet meer. En nu wordt er zwaar op bezuinigd. En als het Centraal Planbureau zegt dat er 30.000 banen verdwijnen... dan denk ik dat ik het CPB moet geloven en Wilders niet. Dus het is niet u die uit uw nek kletst... maar uh, althans Liss een bedrog uh, loslaat op de mensen... maar Wilders kletst uit zijn nek. Ja, hij draait uh, de wereld op dit punt een uh, rat voor ogen. Hij is akkoord gegaan met die 3 miljard bezuinigingen. Hij neemt mensen in de sociale werkplaats, neemt hij op de korrel. En daar is niks sociaal aan. Dat... Dit is de asociale Wilders. Een van de bellen zei ook, van, er wordt, uh, het is eigenlijk heel makkelijk om werkgevers wat uh, meer ruimte te geven. Kijk bijvoorbeeld naar korting op de loonbelasting. En bakker zei, ik zou zo twee mensen kunnen en willen gebruiken. Maar dat is niet het enige probleem. Er zijn heel veel mensen die hebben ook begeleiding nodig. En uh, die wordt wel gegeven op de sociale werkplaats, maar die zou dan ook in het bedrijf moeten komen. Jobcoaches heet dat. Ik ben daar heel erg voor. Maar als jij uh, jong gehandicapten in dienst neemt, dan moet je wel rekening mee houden dat je niet alleen... Een werkkracht erbij hebt. Maar ook iemand met een ja, en soms wat ingewikkelde gebruiksaanwijzing. Ja. En daar moet je wel tijd voor hebben. Dat maar deze werkgever van... zei: ik ben bereid om dat te accepteren. Maar goed, ze, ze produceren nou eenmaal minder dan mensen die ik volledig moet betalen. of die ik ook volledig zou moeten betalen. Dus graag een beetje korting. Ja, maar er worden ook mensen gedetacheerd bij een, uh, bij een normale werkgever. En dan houden ze hun uh, loon. Maar wat het kabinet nu wil, is werken bij die drukkerij voor niet meer dan het minimumloon. Helder, ja, maar, maar zou je voor op een korting voor een korting op de loonbelasting zijn? Ik bedoel, als wij als werkgevers geholpen moeten worden... meestal is het loon niet het probleem... maar is het juist de begeleiding die deze mensen nodig hebben... op een normale arbeidsplaats wat het probleem is. En daar ben ik wel bereid om ze daarbij te helpen. Ja. Mensen met een arbeidsbeperking moeten worden ontzien bij de bezuinigingen. Dat is de stelling van vandaag ruim 1400 mensen. hebben gereageerd nog steeds 72 voor de stelling. 28 is daar tegen. Paul Udenbelt, Tweede Kamer, voor de SP. Dank. Graag gedaan. Zometeen op deze zender. Dit is de dag. Thijs van der Brink. Hallo. Dag Thijs, wat gaan jullie doen? We hebben Jan Kees de Jager te gast. Hij is minister van Financiën tegenwoordig, en we gaan met hem onder andere praten over de bezuinigingen en het gaat wat beter met de economie. Het geld klopt weer tegen de print op. Nou, dat is nog een beetje overdreven, maar het gaat weer een, klots een beetje tegen beter. De Mooi, het term. gaat weer een beetje beter, en we gaan vragen of hij nu niets aan de benzineprijs kan doen, bijvoorbeeld. Zorgelijk is hij een boek over carnaval in je hand hebt. Is dat zorgelijk? Nou ja, ik maak me een beetje zorgen over jou. Jij gaat toch geen carnaval vieren? Uh, dat ben ik niet van plan, maar misschien dat na dit gesprek met Rob van der Laar, want die heeft een boek geschreven over carnaval, alles anders wordt. Dat kan niet uitsluiten. Je zou het zomaar... Heb je het, heb je het ooit gedaan? Nee, maar ik woon ook heel ver boven de rivier. Ja, precies, dat dacht ik al. Het is toch een beetje een katholiek feestje eigenlijk. Hè? Als, we, als, als we Noordelingen naartoe gaan, dan wordt het al snel als een invasie gezien. Ja, dat wordt niet gewaardeerd, dus dat doen we dan maar niet. Zometeen, dit is de dag. Thijs van der Brink, dank voor het luisteren. Als je echt luistert naar elkaar...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 Dit is Radio 1.